Terug naar school met Excellent. Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij. Ho, ho, Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen. Ja, een lekkere 5-0. Ja, in, in het kader is het goed geweest. Zeer goed geweest. hè? Het was een mooie match. Heb je gekeken? Ja, nee. <laughs> Daar. Wel mooi. Ja, maar ik zag echt wel ergens ook weer kritiek op de communicatie van die trainer van Tedesco. Hey, sorry, mannen, 5-0. Dat is goed gespeeld, proficiat. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey hey hey. Hey, hey, hey, hey, Ja hoor, ik neem je even mee naar lang, lang geleden, lieve luisteraar. Omdat woensdag is de beste dag van de week. Weet je waarom, Kim? Dat is breek de week, hè. Je hapt de week in het woorden, je pijt erin en hop, het weekend komt eraan. Ja, nee? oei, dat ja, kan, dat is een mogelijkheid. Nee. Ja, woensdag is een halve dag voor veel mensen. Ja, ook ja, voor de mensen die naar school gaan. Maar het brengt je terug, en dat is bij de meeste mensen zo, naar het moment dat je naar school ging. En toen kwam ik thuis, het lager onderwijs. En mijn grootmoeder die bakte altijd frietjes op woensdag. En... Wij aten, en ik vond dat zo lekker, van die Weense worstjes, ken je? Ik had van oh, ja, ja. de hè, dat soort ja. dingen, in het frietvet. Oh, maar dat was feest voor mij. En dat gevoel, dat is de woensdag. Ik vond dat de beste dag van de week. Voor jou? Ja, maar... Ja, nee, ik snap het wel, ik denk dat veel mensen op woensdag zoiets speciaals eten of, of mm -hmm. uh, dan thuis zijn of bij de grootouders. Mm -hmm. Kijk, ik had het nooit meer vergeten, maar... Ik had vlamworstjes, gewoon uit het blik en heel veel. Ja, ja, ik... Ah, Sorry, nee. Niet gezond? Nee. Wel leuk om te eten, hè. Vier over zes. En hoe gaat het met jou, lieve luisteraar? Goeiemorgen. Goeiemorgen. dans maar the Bondeland van Earth, Wind and Fire Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Voor Camila. Kim, eres tú. Kim, eres ik. Kim, te llamas? Nunca te he visto por aquí. Ja, ja. Tu crees que ik invitarte. A un simple baile que si. Ja, ja. Oh, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Even flirten. Flir jullie aan het flirten, ja. Ja, dat is gezellig. Ja, ja, dat is, ja, is 2023. Ja, dat, dat kan. 12 over 6 ga ja, je over. Het... Als ik stoor moet je het zeggen. Hè. Ja, het is dat. ja. Zal, ja. <laughs> Nog geen problemen op de snelwegen van morgen, maar wel opletten in de Antwerpse haven. Daar is op de Scheldelaan tussen Lilo en Zandvliet een ongeval gebeurd. De weg zou daar in de richting van Antwerpen dicht zijn. Hou rekening in beide richtingen met wat vertraging. Begint. Ik weet waar je vandaag gaat over praten. Je gaat zeggen van, ah ja, het is vandaag woensdag 13 september, de dag dat ik hoorde bij Goedemorgen Morgen, dat we meer sparen. Dus vorig jaar was 12% en blijkbaar is nu 14% van ons inkomen. Vanmorgen al over gehad, iedereen is van, hoe hé, sinds wanneer kunnen we sparen? Dus bij jullie sparen? Dat is veel, hè. V 14% toch? Dat is, uh, als je 100 euro krijgt, dan ga je 14 euro op de bank zetten. Ja, ik doe dat dus totaal niet Ik geef heel veel uit Maar ik betaal wel een woning af En dat zie ik dan dat. een beetje als sparen Tuurlijk En wel. zo sus ik mezelf Dat oh. ik al de rest mag opmaken <laughs> En jullie? Uh, zoiets, dat is ook ongeveer zoiets ja. Vooral veel uh, afbetalen Dat soort dingen Heel afbetalen Ik ja. betaal niks af Ik heb een huurwoning Maar ik uh, kan wel goed sparen okay. Ik geef ook gewoon weinig uit Dus dat is daarom Ik bespaar, ik bespaar eigenlijk Heel mijn leven. Kom je aan die 14%? Ik heb dat nog nooit zo uitgerekend. Nee, kijk. Ik kan het vandaag even doen, lieve mensen. Lekkere dag met een beetje zon en een goede 20 graden. Nu was het nog een beetje aan het regenen. Um, als je zegt van die dagen van. Weet je wel, internationaal dag van de kat. internationale dag van het mooie weer. Vandaag is een hele mooie. Het is de dag van het positief denken. Ziezo, alstublieft. Een beetje een dag voor ons dus. Ja, en ook voor Manuela Huisman uit Brugge. Dag Manuela, goedemorgen. Ik ben hebben net al gezegd dat woensdag een goede dag is. Wat is jouw woensdagherinnering? Um, toen ik nog in Ceylon woonde hadden we altijd uh, hondjes en dan gingen we daar wel eens mee gaan wandelen of ja um, of dan speelden we gewoon thuis. Ja vooral die, die hondjes. Maar vooral de hondjes. Ja. ja. ik hoorde nu ook dat je bij bijvoorbeeld asielcentra dat je daar een abonnement kan nemen om dan met de honden te gaan wandelen. Van. Heb jij me dat verteld? Nee, maar ik dacht, het is misschien iets voor jou. Maar... Het is vooral, ik geef het gewoon mee voor de andere mensen dat ze dat kunnen doen. Dus uh, kijk, Manuele, het kan nog altijd. Ja. <laughs> Geniet van de dag, dankjewel. Hè. Fijne ochtend. Ja, zeker. Jojo, tuurlijk dankjewel. wel. Dus uh, sparen. Denk er even over na. 14% van je inkomen. Radio 3. Wel, heel slecht nieuws gezien trouwens voor jou, Kim. Ja. Zaterdag wordt code rood voor de mug Ja, maar ik heb nu goede middeltjes hè. Laat ze maar komen Dit is Brian Adam, altijd goed morgens En Stijn de Kerpluit, Destelbergen, die laat nog weten 14% sparen, kom eerder 14% tekort, krijg je dat weer. Dus er komt wat aan. Morgen enorm straf muzieknieuws. Maar dat is voor morgen. En ik kijk ook wel een beetje uit naar vrijdag. Dan komen Annie en Ray, de bomma en uit familie samen 188 jaar. Wordt zeer gezellig.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 Goedemorgen, morgen. Ja, goedemorgen, het is 22 over 6. Je kan meekijken, je kan meevolgen in de app van Radio 2. Misschien beginnen met dat nieuws van gisteren, kwam wel even binnen uit Essen en Kanthout. Wil herinneren, Nathan van Hoydonk die een ernstig ongeval heeft gehad. Hoe is daarmee intussen? Hey ja, hij botste gisterochtend op verschillende auto's op een kruispunt in Kanthout. Hij zat met zijn hoogzwangere vriendin in de auto en hij zou dan onwel zijn geworden. Vermoedelijk een hartstilstand. Uh -huh. En um, hij werd dan in een kunstmatige coma gehouden, maar uit voorzorg, want hij is nu wakker, gelukkig. Zijn toestand is ook niet meer kritiek. Zijn hoogzwangere vriendin is trouwens ook oké. Okay, ze had eigenlijk niks. Um, maar ja, aan dat kruispunt was er een enorme ravage omdat er zoveel auto's bij betrokken waren. Uh -huh. En um, zijn die rijdde intussen de Ronde van Spanje. Ook zijn beste vriend en toerwinnaar Jonas Winnegaard. Die won de rit van gisteren en hij droeg meteen de overwinning op aan Nathan. Ja, gelukkig is hij uh, weer wakker geworden, is die, uh ja, en volgens zijn ploeg zou hij ook geen blessures overhouden aan. Het ja, handen, kan je dat wel even voorstellen, schema dat je zo bijna gaat bevallen en ik was gewoon ook aan die vrouw aan het denken mm -hmm. Oh, ik hoop dat die man daar doorkomt want dat, is, dat ja. is je ergste nachtmerrie hè? Ja, absoluut. En ja, het hartprobleem is, wel nog af te wachten wat er dan verder gebeurt met uh, Ze weten het niet. Ze carrière, weten niet zeker dat het een hartprobleem uh, was. Oké, okay. dus ze gaan dat nog onderzoeken. Ja. Ja. Um, ze zeggen wel dus dat hij er niks aan gaat overhouden, maar ja, het is niet de eerste keer dat een sporter uh, hartproblemen zal hebben. Ja. Valt nog af te wachten allemaal. Dan, een, uh, ja, net waar we bezig, stond in het nieuws dat er meer gespaard wordt, dat we meer kunnen sparen. Je kan nog meer besparen, let goed op. Want de kranten hebben het uitgezocht, een goede tip, word lid van een politieke partij en dan kan je goedkoop naar de pretparken. Wat is er gebeurd, Schema. Ja, Wel, De politieke partijen die organiseren elk jaar een familiedag voor leden. Um, afgelopen zondag nog NVA bijvoorbeeld. En dan gaan ze dus allemaal samen naar een pretpark. En daar besparen je veel geld mee. Want je moet natuurlijk wel lidgeld betalen ja. om lid te zijn van die partij. Maar uh, dat is helemaal niet zoveel als de inkom van een pretpark. Dus voor gezin Goh. met kinderen uh, kan je uh, heel veel besparen. Ja. Bij NVA. 100 bij vooruit 164, 168 bij CD&V en 133 bij Vlaams Belang. Dat is ook een manier om uh, leden te sprokkelen. Ja, okay. Voilà. En dat is natuurlijk ook wel... Ja, ik kan je de vraag stellen, uh, en dat doen een aantal experten, uh, die zeggen, ja, krijgen politieke partijen niet te veel geld? Ah ja. En besteden ze dat geld dan wel goed, ze geven het allemaal uit aan pretparken. Um, dus zij zeggen, is het niet beter om bijvoorbeeld een inhoudelijk congres te organiseren? Waar ja. je uitlegt, wat is jouw partij? Wat betekent dat? Wat willen wij doen de komende jaren? Maar natuurlijk, dat trekt minder mensen aan, levert ook minder mooie foto's op. Dus ze gaan dat niet snel doen dan. Pretpark is altijd leuk, natuurlijk. Kijk. Ja, dat dat Goedemorgenmorgen, Peter en Kim. Radio 2. Als je nu kijkt in de app of oh, op VRT1, ja. zie je dat het een beetje donker is. Dat heeft alles te maken met Suzanne en Freek. en dit liedje. Als het avond is, goedemorgen. Soms voel ik me slecht dat je... Ken Garena van Depeche Mode. Zometeen hoor je het nieuws uit je buurt. Eerst het belangrijkste, het is 1 over half 7 van Schema. Goedemorgen. Sinds begin dit jaar hebben alle Belgen samen iets meer gespaard. Gemiddeld spaarden mensen 14% van hun inkomen. Vorig jaar was dat 12%. Dat komt vooral door de indexering van de lonen door de hoge inflatie. En de Rode Duivels hebben hun EK-kwalificatiematch tegen Estland makkelijk gewonnen met 5-0. Jan Vertongen scoorde het eerste doelpunt in zijn 150ste wedstrijd voor België en Romelu Lukaku maakte zelfs twee goals. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen. ...met Els Brand. Goedemorgen. Wielrenner Nathan van Hoydonk ...houdt geen blessures over aan zijn auto-ongeval in Kalmthout. Dat heeft zijn ploeg, Jumbo Visma, gisteravond laten weten. Van Hoydonk werd gisteren plots onwel achter het stuur... ...en lag zelfs even in coma in het ziekenhuis. Maar zijn gezondheidssituatie is niet meer kritiek. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken waarom hij onwel is geworden. Heel wat busbedrijven kampen met een personeelstekort, waardoor ze niet genoeg busritten kunnen voorzien voor scholen. Dat is ook het geval bij telkars uit Turnhout. Veel oudere gepensioneerde mensen willen nogthans bijspringen via een flexiejob, Maar dat mogen ze niet doen in de bussector, zegt Cathy Poppen van Telkars bij RTV. Het is altijd zo geweest dat de schoolbussen eigenlijk bemand werden... ...door gepensioneerde chauffeurs, oudere chauffeurs... ...omdat dat um, ritten zijn die meestal maar drie, vier of vijf uur per dag duren. Maar op deze moment is er heel weinig instroom in de sector. Um, Omwille dus dat die flektiejob hier niet toegelaten zijn. Maar die um, kiezen nu dus voor sectoren zoals een beenhouder, een bakker, een fietsenmaker... De bussector vraagt daarom aan de overheid om toch flexiejobbers toe te laten. De fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal tussen Merksem en Antwerpen is opnieuw open. En dat is vroeger dan gepland. De brug aan de IJzerlaan moest een maand dicht voor renovatie om een nieuwe slijtlaag te krijgen. Maar de bus is dus, uh, de brug liever, is dus anderhalve week vroeger klaar. En dat is goed nieuws voor veel mensen uit de buurt. Aan het begin van de werken hielden zij een protestactie, omdat de werken te lang zouden duren, terwijl de brug heel vaak wordt gebruikt. Op het Middenplein en aan de ingang van het Fort van Duffel komt er vleermuisvriendelijke verlichting. In het fort zitten in het najaar een groot aantal vleermuizen en een vijftigtal doen er hun winterslaap. De gewone verlichting verstoort hun winterslaap maar is wel noodzakelijk om bezoekers veilig van en naar de ingang te begeleiden. Vleermuisvriendelijke verlichting moet voor beide een oplossing bieden, zegt Annemie Nagels van Stichting Campus Landschap. Enerzijds de nood aan verlichting voor bezoekers en ...en de nood van vleermuizen om rustig te kunnen zwermen te ledigen... ...hebben we dus rode verlichting voorzien. Dat is een soort van verlichting die vanuit een ander spectrum zijn licht uitzendt. En voor het menselijke oog is dat dan een rode verlichting. En vleermuizen die worden minder gestoord door die kleur van licht. De investering kost in totaal 17.000 euro. Eerst zwaar bewolkt met lichte regen of buien, later droog met opklaringen, het wordt zo'n 21 graden. Morgen zonnig en droog en een graadje warmer dan 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app van 14 Nieuws. Toch wat problemen, Haio, vertel ons. Ja, dus naar Brussel moet je opletten als je vanuit Luik naar Leuven en Brussel rijdt. Er is net een ongeval gebeurd op de E40 tussen Tienen en Boutersum. Er is al wat vertraging daar. Op de binnenring rond Brussel vertraag je ook al een beetje van Strombeek tot Vilvoorde. En dan naar Antwerpen één file voorlopig van 10 minuten op de E313 vanaf Frans. En ook op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En in de Antwerpse haven dan zijn er op de Scheldelaan van Zandvliet naar Lilo problemen door een aanrijding.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 Ons eigen plekje Een gezinnetje stichten Met kindjes erbij En waarom niet verhuizen?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 My love has got no money, he's got his strong beliefs My Je voelt van design van gala. Het wordt sowieso een ontzettend gezellige ochtendje, Want Viv van thuis die komt mee ontbijten. Die weet iets van eten ook, doet mee aan de Masterchef. Misschien brengt ze iets mee. Celebrity Masterchef. Ja, <laughs> stel je voor, zou mooi zijn. Hé hey, Schema, dat zou leuk zijn. Op op. Heeft uiteraard, heet ze vooral Lin van den Broek. En je hoort haar in de nieuwe quiz om niets nieuws. Um, ze zijn niet meer. Zijn... Maar waar zijn ze wel naartoe, quiz? Denk daar maar eens over na. Dat waren veel jingles naar elkaar. Dat waren er veel, ja. Thuis ook een goede buurt. Wat maakt jouw buurt de beste buurt? Zo'n buurt zoeken we de komende weken hier bij Morgen. Bedankt om jouw buurt even in te schrijven. Goedemorgen. De beste buurt. Want daar is ze hier. Goedemorgen, Sarah van Kerkhoven. Goedemorgen, dag Peter. Goedemorgen. Oh, die staat gewoon los in de straat, ook in jouw beste buurt, Zare van Kerkhoven. We zien jou op dit moment in de Veldstraat in Dendermonde. Vertel eens, waarom ja, is jouw buurt ook. de beste? Goh, er zijn heel veel redenen. Uh, een heel belangrijke voor ons als gezin met jonge kinderen is dat er hier elke zomer een maand speelstraat wordt georganiseerd. Maar dat is niet zomaar een speelstraat, een heel jaar worden er leuke materialen verzameld in een garage. Dat wordt allemaal opgeknapt en uh -huh. de kinderen kunnen daar dan tijdens de speelstraat spelmateriaal gaan halen. Ook een van de buren die zorgt ervoor dat er wat sponsoring is en zo kunnen wij elke dag vers fruit aanbieden op de speelstraat voor de kinderen. Oh. Of alleen eens een drankje of peperkoek. Dus dat is echt wel geweldig wow. en heel veel kinderen komen daarop af. En het erge is, een paar jaar geleden is de Veldstraat in Dendermonde genomineerd voor de slechtste straat van Vlaanderen. Leg dat eens uit. Ja, dat klopt. Dat wist een van de buren ook te vertellen. Uh, vroeger was dat hier een straat, nog vol met passeien. Heel slechte riolering. Dus dat was hier een beetje een ramp. En sinds dat de straat vernieuwd is, uh, zijn wij toch wel naar de beste buurt aan het opgaan. Wij hebben heel veel... Um, ja, buurtfeesten ook dat we nu organiseren. Het is hier heel mooi om te wonen. Mm -hmm. dus, uh, het is hier Kijk, je heel kan fijne de bladzijde spraak. altijd omslaan. Laten we dat meepakken. Ja, dat klopt. Ja. Wij willen ook graag een groene buurt zijn. Dus er zijn hier ook heel veel tegeltuintjes. Een van onze buren heeft ook een spelbosje ja. wat aangelegd. Sta je bij het spelbosje? Kunnen ja, we dat zien? Ja, dat klopt. Ja, het is nog een beetje donker. Dat is hier... Oh, uh, ah, kijk, plots uh, heel veel groen. Dat is echt een proper boos. Om maar te zeggen, goed bezig daar in de Veldstraat, in Dendermonde. Misschien worden jullie wel de beste buurt van Vlaanderen, Sarah. Blijf het inschrijven. Ja, we, binnenkort ga je er meer van horen. Op radio2.be klik je door op de beste buurt. En dan weet je, dan komt een artiest bij jou. dan komt het grote radioshow gewoon bij jou van goedemorgenmorgen Morgen. En je krijgt ook een officieel bord ergens in de buurt van het bosje. Als het allemaal lukt, natuurlijk. Heel veel succes. dankjewel voor je verhaal. Dag, Sarah. Dankjewel, Fijne dag nog. Joe. Ja. Ah, kijk, over een bos gesproken, Remo van het Goedemorgen. Goedemorgen. In de muziek bestaan ook veel racisten. Hun kop is vleeg, de mode vult ze op. Dan is het regen en dan moet het weer kooltweven. Jezus Christus, wat zit er in een kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Speel alles graag en wie doet mij dat na? En net onlangs bij mama op de zolder ontdekte ik de zwoele tja-ta-ta. Met zachte lekker kleden, met een tanden, waar zij niet toch naartoe? En al die pilsjes in plastic en in blikjes? Er is geen klasse, we zijn het leven roep. Oh nee, oh nee, niet met deze jongen. Andere gewoonten, hou ik erop na. Ik voel mijn dagen met cactuswater geven. Ik voel mijn nachten met de tja tja, tja. Hoi! Hey! Ik heb het Ik voel me nachten Ik voel me nachten Ik voel me nachten Met de cha cha ta Van de ene dendermonde naar de andere. Margot is van dendermonde. Maar er is vooral reuring aan de zee in Middelkerken. Want die willen een stad worden. Waarom? En is dat nog wel van deze tijd? En is dat niet gewoon voor het geld? En wat vinden de middelkerkenaars daarvan? Goedemorgen Margot van de regio. Hallo, goedemorgen. Alweer een zaak voor jou. Ik zie je vooral staan aan heel veel brood. Jij staat in de bakkerij. Ja. Dat is waar. Ik sta bij Patisserie Littoral in Middelkerken. Want inderdaad, vanavond buigt de gemeenteraad zich over die beslissing om van een gemeente een stad te maken. En dat is op zich wel speciaal. Want het is, dacht ik, van 2000 geleden dat er in Vlaanderen nog eens een stad is bijgekomen. En ik ben wel benieuwd wat de, middelkerken, de Middelkerkenaren daarvan vinden. En dan is er geen betere plek dan een patisserie om dat te vragen natuurlijk. Angelique van de Bakkerij, zijn de mensen ermee bezig? Uh, ja, we merken toch wel dat er mensen zijn die zich... Uh, ja, dan om uh, bekommeren. Ah, wel, bingo. Dan ga ik hier een beetje luisteren wat dat geeft en dan trek ik daar straks mee naar burgemeester de Dekker. En dan hoor je ook meteen waarom uh, middelkerken dat wil doen. En nee, dat heeft niet echt iets te maken met geld. Toch niet? Nee. Wat nee. Ik... En breng rust iets mee uit de bakkerij. Ja. Zeker wel. Zeker. Sorry, ik heb heel veel honger vandaag. Ja, echt voortdurend over eten. Ja, kid, vandaag is het Kleintje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 en kim?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 Their memories made IQ van Adele. Het is uh, drie voor zeven. Een van de beste berichten stond toch uh, op het internet. En als het op het internet staat, dan, uh, dan is het ook... Ik goeie. weet wat jij gaat zeggen. Ja, maar ja, ik, ik was even onder de indruk. Ik moet even delen met jou, lieve luisteraar. Dus Tanja Dexters, ja. die heeft zich uh, ingeschreven op Onlyfans. Een hele tijd geleden. Postte daar foto's. Nu stopt ze, omdat... En, en hou je vast, letterlijk... Tanja Dexter stopt met Onlyfans, omdat... Volgers enkel uit zijn op seksueel getinte foto's. Ja, dat is dat ding, toch? Sorry, eens. dan denk ik. No shit, Sherlock. Allee, <laughs> dat is dat ding. Ja. Wat, dan, wat verwacht je dan? Ja, ze, ze zorgt altijd wel voor uh, animositeit, Tanja. Dus kijk ja, bij deze. Maar je bent weer ingelicht op dit. Uh, dus, uh, ja, als je wat wilde gaan zoeken, Tanja Dexter is af onze fans. We. Je bij een schadeaangifte laten verdwalen in een keuzemenu. Voor een ongewaaide eik, druk 1. Voor een ongewaaide beuk, druk 2. Doen we niet. Je na een schade vlot in contact brengen met een Argenta-medewerker. Linda, ik heb het gezien, hè. Dat is een serieuze boom. Is dat een beuk? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Excellent. Bij Excellent maken we terug naar school betaalbaar. En daarom hebben we de HP Pavilion X360 Convertible met touchscherm, o? een Intel Core i5-processor, hmm? 16 GB geheugen, 512 GB SSD-opslag en, en... Voor hoeveel? 699 euro! 699 euro? Wow, ik krijg goestie. Om terug naar school te gaan. <laughs> ik ook. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.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 het is een perfecte dag om een morgenmok te winnen. Deel nu Punto Punto in de app van Radio 2 en speel straks misschien mee. Nu? Bye ja, nu. Elke dag, voor twee, VNT, Radio 2. Het is uh, 7 uur, goeiemorgen, 14 uur met Schema Saisai. Goedemorgen. Belgen hebben dit jaar opnieuw meer gespaard. En de Rode Duivels hebben overtuigend gewonnen met 5-0 van Estland. Sinds begin dit jaar kunnen Belgen gemiddeld weer meer sparen. Michael van Drogenbroek, hoe zit dat in elkaar? Ja, 20 jaar geleden konden we nog 18% van ons inkomen sparen. Sindsdien is dat stelselmatig gedaald met de uitzondering van de coronajaren. Vorig jaar konden we gemiddeld 12% opzij leggen. De eerste maanden van dit jaar is dat weer gestegen tot 14%. En dat lijkt misschien niet zoveel, maar dat gaat wel over 5 miljard euro extra dat we meer spaarden. Volgens de Nationale Bank die ons de cijfers bezorgde, is dat mee te danken aan de automatische loonindexering. Daardoor is het beschikbaar inkomen gestegen en een deel daarvan kon dus worden gespaard. Die cijfers zeggen enkel iets over de totale bevolking en zeggen niets over de verdeling ervan. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat hoe hoger het inkomen is, hoe meer geld er ook opzij kan worden gezet. In drie Vlaamse jeugdcentra worden binnenkort tijdelijk asielzoekers met kinderen opgevangen, omdat er te weinig opvangplaatsen zijn. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Dalle afgesproken met staatssecretaris voor asiel De Moor. In twee jeugdcentra in Beersel kunnen vanaf deze week al gezinnen terecht en op het domein van de hogere in Kasterlee is er in de winter noodopvang geplant. In Limburg is er wateroverlast geweest door felle regen boven Laanaken, Bilzen en Riemst. Op korte tijd kwam er gisteravond veel water naar beneden, zegt de burgemeester van Laanaken, Marino Keulen. Tussen 19 uur en 20 uur is onze gemeente Lanaken getroffen door een wolkbreuk in watermassa uitgedrukt, een 43 liter water per vierkante meter op een goed uur tijd. Dat betekent natuurlijk dat geen enkel systeem daartegen bestand is, dus dat een aantal huizen in wijken onder water zijn gelopen. Ook onze bibliotheek, ook straten ondergelopen. In de Verenigde Staten wil de republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een nieuw onderzoek starten naar mogelijke corruptie door president Joe Biden. De voorzitter hoopt zo een afzettingsprocedure te kunnen opstarten tegen Biden, vertelt Bjorn Soenus vanuit de VS. De republikeinen zijn al een jaar bezig met onderzoeken naar president Biden om te zien of er geen corruptie is geweest via zijn zoon die actief was in Oekraïne, in China. En zij zeggen we hebben massa's bewijs dat er daar corruptie is geweest en dat de president erbij betrokken is. Er is nog nooit één document geproduceerd dat dat zou moeten bewijzen. In Nederland is een schilderij van Vincent van Gogh weer teruggevonden nadat het drie jaar geleden uit een museum werd gestolen. Kunstdetectieve Arthur Brandt heeft er lang naar gezocht en zorgde dat het weer naar Nederland ging. Het schilderij Pastorietuin ten Nune uit 1884 werd gestolen tijdens de eerste coronalockdown. Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft gisteravond zijn nieuwe iPhone 15 voorgesteld en die heeft een universele oplader, net als alle andere smartphones. Het is een oplader met een een USB-C-kabel. Apple heeft zich daar jarenlang tegen verzet, maar nu kan het bedrijf niet anders, want Europa heeft de USB-C-lader verplicht tegen eind volgend jaar. En de Rode Duivels hebben hun ek kwalificatiematch match tegen Estland overtuigend gewonnen met 5-0. Jeremy Doku speelde een goede wedstrijd en is blij. Heel leuke avond, zeker wanneer je zo 5-0 wint. Het is altijd leuk om voor de sporters te spelen en wanneer we winnen is het natuurlijk nog leuker. Ik denk dat we allemaal een goede wedstrijd hebben gespeeld en dat we tevreden kunnen zijn. Ja, ik denk dat ik wel een mooie match heb gespeeld. Ja, maar ik geen dooppunt die heb kunnen maken, maar is niet het belangrijkste. Ik denk het belangrijkste is dat je je ploegmate vrij speelt en dat je dan heel gevaarlijk bent. In dezelfde groep van de Belgen won Oostenrijk met 1-3 op het veld van Zweden. België en Oostenrijk staan na vijf wedstrijden samen aan kop in de groep. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wielrenner Nathan van Hooidonk houdt geen blessures over aan zijn auto-ongeval in Kalmthout. Dat heeft zijn ploeg Jumbo Visma gisteravond laten weten. En de fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal tussen Merksem en Antwerpen is opnieuw open. En dat is anderhalve week vroeger dan gepland. Eerst grijs, een kans op regen, na de middag droog en dan breekt de zon ook door. We halen tot 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur en via de app van VRT Nieuws. De woensdagochtend op de weg. Gaai over Even kijken naar Brussel. Daar zijn kleine vertragingen gemeld op de E314 tussen Aarschot en Holsbeek. Dan op de E40 vanuit Luik. Goed opletten, daar sta je een half uur in de file. Van Tienen tot net voor Boutersum komt door een ongeval daar. Op de E429 gaat het tien minuten langzamer bij Halle. En om de binnenring rond Brussel, daar is het een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Naar Antwerpen kleine files vanaf Kruibeken op de E17 en dan nog een kwartier op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. Normale spits voorlopig ook op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier ben je kwijt van Borgerhout tot aan de Kennedy Tunnel. En dan nog één probleem in de Antwerpse haven. Daar zijn er problemen op de Scheldelaan van Zandvliet naar Lillo komt door een ongeval even voorbij de bruggen over de Berendrechtsluis. Goedemorgen morgen. Peter en Kim Radio 2. She's just like you and me But she's homeless She's homeless As she stands there Singing for money Woman. Je spaart meer. Je spaart intussen 14% van je loon in plaats van 12% van je inkomen vorig jaar. Goh. Denk het even over na. Reken het eens uit. Het is woensdag 13 september. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. En je donderdag, dat is morgen, dan is er enorm straf muzieknieuws. Maar echt nieuws dat je wil horen. Je hoort het vanaf 6 uur sowieso hier bij Radio 2. En een bericht wat we even moeten, waar we even moeten op inzoomen, het is in Brussel gebeurd. Dit weekend opnieuw open na lange renovatiewerken. Het Beursgebouw, zeer mooi groot gebouw in Brussel. Maar intussen is er al schade aan het standbeeld. Wat is daar gebeurd, Shema? Ja, het Beursgebouw is een beroemd gebouw in Brussel. Uh, het was feest omdat er een nieuw biermuseum is geopend. En Belangrijk daarbij is ook de beroemde trappen daar... Daar kan je ook weer gaan zitten. Heel veel mensen doen dat, gaan chillen een beetje met hun vrienden. Uh -huh. En ook een Ierse toerist was daar, maar die vond het nodig om via de trappen op het standbeeld van de leeuw te klimmen. En dan filmpjes te maken. En hij heeft daarbij dat beeld beschadigd. En ja, daar is nu dus heel veel over te doen, want de projectleider Nel van de Vennet is toch wel heel teleurgesteld. Het Beurspaleis is terug in zijn glorie hersteld en wij dachten dat daar toch wel wat meer respect voor zou zijn. Helaas, helaas. Dat is onwaarschijnlijk toch, hè? Ja, maar. Hoe oh, dom kan je ook zijn? Onlangs was er toch ook zo'n bericht over een man in Roma, maar blijkbaar doen die dat dan om een leuke foto of video te maken voor social media is niet eens een leuke foto, is een heel typische foto. Ja. Um, maar dan maak je gewoon dingen kapot. Waarom? Dat is, er is ook zo je geweest die ergens een, een of de beeld ook, een heel duur beeld of zo, nog buiten Rome, die, die ernaast ging staan, struikelt, poef, een stuk van de beeld omver ook. Ja, heel grappig filmpje, maar wel kost echt zo. Ja, oké, okay, als je struikelt heb je niet opzettelijk gedaan, maar, maar dit is toch gewoon opzettelijk. Maar ja, blijf daar gewoon af, dat moet je maar, niet gaan doen. Maar dan krijg je toch een boete of niet? Ja, zeker. Bij zo'n standbeeld zal het heel veel geld kosten om dat te laten maken. Het zal ook lang duren, maar... Uh, de stad weet blijkbaar wie de dader is. Aha. En ze willen hem dus laten opdraaien voor de kosten. Logisch. Als je een boete gaat krijgen, dat weet ik niet. Maar de ja. kosten alleen al gaan uh, heel hoog zijn. Potje breken. Potje betalen. Aha. Hij ooit op iets gekomen waar hij niet op mocht. Nee, <lacht> nee dat, wel, dat denk ik. Eigenlijk, nee. Je moest er heel lang over nadenken, dus sowieso. Dus dan zal het niet zijn, hè? Nee, ah, waarschijnlijk nee. niet. Jij ja. wel, waarschijnlijk? De, de feiten zijn sowieso verjaard. Vertel het dan maar. Ja, ik ooit, ja niet wat ik ooit wel gedaan heb, dus ik ben er niet zo trots op, maar ik kan het wel vertellen. Uh, wij waren bij de Giro geweldige fan, ja, sorry voor de Giro, geweldige fan van vlaggen. Dus we zijn misschien ooit wel eens een, een vlag gaan lenen uh, van het gemeentehuis bij ons in, uh, in Waarschoot. Heb je ze teruggebracht? Het is 40 jaar geleden. Dan is het niet lenen, hè. Nee, dat is... Uh, ja, er stond geen periode op. Er stond geen termijn op. Ja, ja, ja. Maar goed, ja. Waarom klimmen mensen overal op? Misschien is er iemand die het zelf gedaan heeft en daar een beetje spijt van heeft. Je mag ook anoniem getuigen. Kan in onze app van Radio 2. Maar dus, niet doen, hè. Niet doen, hè. Radio 2. Ja, Prisma Is bevallen van een nieuw liedje, zie. Ik had geen zin om nog lang te blijven.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 Zag What Te wachten. op ons, op ons, te wachten, wachten. op ons, op ons, op ons, op ons, op de tijd die wachten. staat weer even stil en ik zie heel ons leven vormen in gedachten hoe zeg ik tegen jou J. <laughs> Ik geloof niet in een god, maar toch, ik weet het zeker. Het is mooi. Het Heet heeft zo zijn. Ik kan het zeggen, ja, Prismela. Ja, mooi. Bij het legendarische radiospel Punto Punto volgen we het alfabet. Uh, zit zo meteen aan de letter F. Het is een F die je soms geeft. Soms met tegenzin. Soms iets te veel. Soms krijg je die F en dan ben je blij. Of teleurgesteld omdat zo'n kleine F is. De F over twee minuten. Van feest zo ja, nee, nee, helaas, sorry. Dat je kunt, hè? Ja. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn de Weekwatchers er uiteraard opnieuw. Dan is Jonas Geirnaert mijn Weekwatcher. En Lies, de zus van Meteor, komt live zingen. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit het voetbalstadion van Knokke Heist. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. De dat is mijn ding. Ik krijg hier extra korting. De dat is mijn ding. Krijg morgen bij Lukoil een extra korting dankzij onze Lucky Donderdag. Bij Van den Borren zijn we voor het leven met Van den Borren live bijvoorbeeld. Ah, oh, wat is dat? Dat is een abonnement om je apparaten langer te laten leven. Komt goed, uit. want mijn droogkast uh, is hier precies toch uh, rare geluid aan het maken. Geen probleem, Nick. Onze reparateurs komen ter plaatse herstellen. Dat klinkt goed. In elk geval beter dan je droogkast.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Dag Daisy, goedemorgen. Goedemorgen, dag Peter, goedemorgen allemaal. Hoi. Daisy uithalen, deze hey. terweduwe op dit moment in Kroatië. Wat is dat toch met die vakanties? Ja. Gisteren hadden we iemand uit Oostenrijk, hij zit op dit moment in Kroatië. Gezellig. Ja, ja geweldig hè. Het mooie weer tegemoet, hè. Ja, dat is hier, wel. dit weekend krijgen we ook wel deftig weer. Dus dat is belangrijk. Ik zie wel dat je dol bent ja, op je kippen. Wie zorgt er voor je kippen dan vandaag? En mijn buurman zorgt voor mijn kippen nu. Beste buurt. En de kinderen... Hoe zeg je? Beste buurt. Je zou je buurt kunnen nomineren, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Die buurman is echt geweldig. Een hele prachtige buurman. De, we zijn even oud, dus uh, ja... En hij gaat niet zo vaak op vakantie. Eigenlijk niet, dus hij zorgt voor mijn kippetjes. En de vogeltjes. En, en ja, hij zorgt zo'n beetje ook dat alles in orde blijft thuis. Dus uh, ja, dan kunnen wij gezellig op vakantie gaan. Hè? En ja. zo blijft de wereld draaien. Schrijf hem in voor de beste buurt. Kan op radio 2de Maar nu gaan we keihard spelen. Ja. Zo meteen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve ook. Snel spelen en pas meteen okay. als je het antwoord niet weet. Heel veel succes. We beginnen ja. met de F van feest. Welke F ja. geef je aan een ober als dank voor de goede service? Fooi. Welke G staat bekend voor zijn reggae in de Kempen en is ook een kleur? Geel. Welke H is de naam van de Waalse provincie waar Marcoeken een dierentuin heeft? Uh, Welke I verzamelt al jouw inkomende e-mails? I. I. Inbox. Even overlopen, de F, de Ober, die geeft je natuurlijk een goede service. Geef je die een fooi? De G staat bekend voor zijn reggae in de camper is ook een kleur geel. En dan, ja, we zochten Henegouwen, dat is de Waalse provincie. Ja. Henegouwen, ja. ja. Maar de I ja, maakte ja, ja, ja, het goed. He. Jouw e-mails komen in de inbox. punt Ja, lekker gespeeld. Ja. Deze geniet van de goede Morgen ook en van Kroatië. Dat gaan we zeker doen. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Thing so thing you I believe in miracles Since you came along you such so thing Ik blijf weer in de internationale dag van de chocolade. Waarschijnlijk daarmee had je... Ja, ja ik kom eentje binnen van, uh, van Lutgarde de Nijer uit sint genesius rode Het ging daarnet over Paridaïza. Paridaïza ligt blijkbaar niet in Durby. Ik dacht ook even. Uh, maar ligt ergens tegen Doornik. En ligt dus effectief in de provincie Henegouw. Vandaar. Willems. Kies Willems. Leef slim. Maar nou, vooral het ziet er allemaal een beetje mistig uit. Is dat overal zo? Weerman Bram, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen, dag sexy things. Oh, ho, ho, ho. dat was een mooie binnenkomst. Ik flirte ochtend met Hayo. Ja, daarnet al. Hayo, nu dit. Ah, ja. Lekker hoor. Kom maar binnen. Ja, wel, we op dit moment bij mij thuis in Vlaams-Brabant nog niet altijd het meest sexy weer. Veel wolken bij mij thuis, maar ik zie hier en daar al een paar opklaringen. De provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen bijvoorbeeld. Daar zijn die wolken al een beetje aan het preken. Maar helaas zijn er nog wel wat wolkenvelden opkomst. En er zou nog een beetje lichte regen uit moeten vallen op sommige plaatsen. Nu, in de loop van de voormiddag wordt het op de meeste plaatsen dan toch wel wat droger. Zeker aan zee, daar wordt het nog voor de middag volledig worden de opklaringen ook breed en in de loop van de namiddag trekken die opklaringen dan verder naar het centrum van het land. Beetje geduld dus hebben vandaag. De zon gaat er wel degelijk aankomen. Hou wel rekening met iets meer wind dan de voorbije dagen. Op dit moment waait die zwak tot matig uit het westen maar die gaat draaien naar het noorden en die gaat ook wat gaan toenemen. Die wordt dus goed voelbaar op de meeste plaatsen aan zee gaat die zelfs vrij krachtig gaan waaien. De temperatuur vandaag ja, toch wel wat frisser dan de voorbije dagen, maar nog altijd uh, oké okay voor de tijd van het jaar. We halen 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht dan uh, die, die opklaringen hè, bij minima van 8 tot 14 graden. En dan krijgen we morgenochtend misschien wat ochtendgrijs, dus wat nevelmist of lage wolken. Maar daarna is het uh, volop aan de zon. Weinig wind ook morgen en 20 tot 23 graden. Wow. Dus de thermostaat draaien we al ietsje hoger. Vrijdag nog ietsje hoger, 24 graden dan, met veel zon. En uh, ja, bevestiging de plannen voor het weekend dan maar, want zowel zaterdag als zondag krijgen we zonnig weer, ook warm weer, met temperaturen tot 26 of 27 graden. Brie broer brand dat heb je fantastisch gedaan. Bedankt door sexy thing. Ja. Oh. Graag gedaan. Ja. Fijne ochtend nog. Daarnet waren we bezig over die Ier, die zomaar een standbeeld al heeft afgebroken. Ja. Net gerenoveerd in Brussel om een foto te nemen. Niet slim. Maar Joris Mortelmans uit Borsbeek. Er Dat was iets vast, ja, denk een stukje leeuw of zo. Joris Mortelmans uit Bosbeek, goeiemorgen. Goeiemorgen, jij ja, hebt ook het? allemaal daar. Ja, Ooit een sloeber geweest op Giro Kamp, vertel eens. Ja, we waren op Kamp met de Giro in Nardenne. We waren met drieën op tocht en we zagen er een fiets staan tegen een paal. Uh -huh. En uh, we, zagen, we zagen ook een boer verder op zijn veld werken. Ja. We hebben gedacht, nou we waren te vol. We moesten maar sneller op terug op de campplaats zijn. En we hebben boer zijn een fiets geleend. Ja. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? We waren dus met drieën. Ik denk dat ik nog fietste, zet iemand achterop en iemand staat op het stuur. En uh, We zijn er. En dus, uh. de rest is history. Ik denk dat de Boer hem gevonden heeft. Ik denk het ook. We hebben blijkbaar nooit is terug gedaan. Ja, ja. de... <laughs> Heb je hem mooi teruggegeven, Joris? Nee, dus. Helaas. Oh, dat is zo Zo een point werken en nu weten we het niet. <laughs> Joris, zijn telefoon is ontploft waarschijnlijk. Goedemorgen, let's dance dan maar van David Bowie. Dance. Tom Vreek uit Waarhem, Ja, die wil het weten. Cliff Hanger van de Dag, wat is dat verhaal van Joris? Zoals bij thuis. Oh. Hoe gaat het aflopen? We gaan Joris zo meteen even terugbellen. Zie. Straks het nieuws uit je buurt, het is half acht. Eerste belangrijkste nieuws met Chema. Hey, Goedemorgen. Belgen hebben dit jaar iets meer gespaard: gemiddeld 14 procent van hun inkomen. Vorig jaar was dat 12 procent. Dat komt vooral door de indexering van de lonen, door de hoge inflatie, maar uit onderzoek blijkt ook dat vooral hogere inkomens veel kunnen sparen. En in drie Vlaamse jeugdcentra worden binnenkort tijdelijk asielzoekers met kinderen opgevangen, omdat er te weinig opvangplaatsen zijn. Het gaat over twee jeugdcentra in Beersel en over het domein van de hogerhielen in Kasterlee. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Elsbrand. Goedemorgen. Er is voorlopig goed nieuws voor wielrenner Nathan van Hooijdonk uit Essen. Hij houdt geen blessures over aan zijn auto-ongeval in Kalmthout. Dat heeft zijn ploeg Jumbo Visma gisteravond laten weten. Van Hooijdonk werd gisteren plots onwel achter het stuur en lag zelfs even in een kunstmatige coma in het ziekenhuis. Maar zijn gezondheidssituatie is niet meer kritiek. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken waarom hij onwel is geworden. Heel wat busbedrijven kampen met een personeelstekort, waardoor ze niet genoeg busritten kunnen voorzien voor scholen. Dat is ook het geval bij kannaarts uit Mechelen. Veel gepensioneerde mensen willen nogthans bijspringen via een flexijob. Maar dat mogen ze niet doen in de bussector, zegt Florent Kannaerts bij RTV. Het is een probleem om genoeg chauffeurs te vinden en dan zeker op het moment van piekperiodes. Bijvoorbeeld op vrijdagen is het drukker bijvoorbeeld. Of op maandagen is het druk omdat dan bijvoorbeeld scholen uitstappen doen. En dan zou het heel interessant zijn voor onze sector in het algemeen, want dat is voor alle bedrijven van onze sector...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 Er nu hun winterslaap. En de nieuwe, vleermuisvriendelijke verlichting moet dat probleem oplossen, zegt Annemie Nagels van Stichting Campus Landschap. Dat is een soort van verlichting die vanuit een ander spectrum zijn licht uitzendt. En uh, voor het menselijke oog is dat dan een rode verlichting. Um, en vleermuizen die worden minder gestoord door die kleur uh, van licht. En um, ja, dat zorgt ervoor dat zij zich beter voelen op plekken waar um, rode verlichting is. De nieuwe vleermuisvriendelijke verlichting kost in totaal 17.000 euro. Een deel daarvan wordt gefinancierd door het agentschap Natuur en Bos. Eerst zwaar bewolkt met lichte regen of buien, later droog met opklaringen, het wordt zo'n 21 graden. Morgen zonnig en droog en een graadje warmer, 22 graden dan. Vrijdag wordt het zonnig en tot 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van 14 Nieuws die we toch wel heel de ochtend bezig zijn. Hallo, heet en oh. ja. Dat was Nu loopt het toch uit dan. Het loopt, loopt als puur gaat uit. Ja, je, je moet het zeggen, hè, als het te gaat. Als je me bedreigd voel, zal ik dat straks de ja. ik wel de komen zeggen. Dan, dat is goed, ja, ja. Het is die Bram, die Weerman zijn, zijn schuld. Die ben over sexy thing. Nou, hmm. ja. <lacht> <lacht> Oké, okay. nee, even ernstig. De file is naar Brussel. Nou, dat is niet zo leuk, want op de E40 vanuit Luik naar Brussel sta je 50 minuten in de file, maar liefst. Dat is van Dienen tot Bouters, net voor de afrit van Boutersum is één reis er ook dicht door een ongeval. Dus uh, ik zou zeggen: verlaat de snelweg in Tienen uh, en rij om, want anders ga je er heel veel tijd verliezen. De andere files naar Brussel vallen we veel beter mee. Een kwartier bij Halle zie ik op de E429, 10 uh, minuten op de E19 van Peut, vanaf Peutie liever en ook een beetje vanaf Jezus Eik op de E411. Uh, binnenring rond Brussel, twee files. 10 minuten van Itre tot Woutersbrakel en 20 minuten tussen groot Bijgaarde en Vilvoorde. En dan kijken we even naar Antwerpen. Dat valt het redelijk mee. Ik zie 10 uh, minuten vanaf Kruibeek op de E17, 20 minuten vanaf Franst op de E313 en dan op de ring rond Gent of richting Gent liever een kwartier van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En in Luik, uh, goed opletten voor wie richting Wallonië, Luxemburg rijdt. Uh, in Luik is de Quante-tunnel op de E25 uh, richting Luxemburg dus volledig afgesloten momenteel. Bon, daarnet hadden we het verhaal van Joris, ooit bij de Giro... En uh, die had een, een fiets geleend van een boer. Met drie zijn erop gaan zitten. één op het zadel, één achteraan en één op het stuur. Ja, mensen werden gek, want Joris die wou zijn verhaal vertellen. Die was oh, hij was erop... weg. Hij was niet meer. Ja, Keverson die wil ook absoluut het vervolg van het verhaal. Joris, we hebben hem opnieuw kunnen bereiken. Joris, Goeiemorgen opnieuw. Goeiemorgen allemaal. Hoe is dat goeiemorgen, hou ons niet naar <laughs> spanning. Hoe is dat verder gegaan? Dus, uh, en ik ben ook verteld... Ik ben het verteld dat, het, uh, dat het gehoord hebt. Waardoor het wiel gezakt van de, van de fiets, achterwiel. Oei! En dan hebben we er terug ja, op zijn gezicht. Nee, de, de Boer had dat wel gezien, want die was, die was wel naar onze richting ontstappen. Zowel ja. ver van het veld. Dus we hebben dat eigenlijk terug te tegenzetten. Maar ik denk dat die boer bij ons dan nog op het kantterrein is geweest voor 30 uh, de kosten betalen. Want uh, dat wiel, de achterwiel, was stuk. Oké, okay. dus, uh, en hebben jullie de boer dan uh, vergoed? Uh, dan moet er een hoofdleider dromen. Dat is een beetje nog. zo van: God straft onmiddellijk. Je ja. leent zogezegd uh. aan een fiets en hop door dat achterwiel. Ja, kijk. Ik had nu echt gehoopt dat er gewoon een UFO was gekomen om die, om die drie gasten op te pikken en mee te doen naar Mars. Nee, maar, kijk, dat, dat is dan niet gebeurd. Dat is hoe jij denkt nee, dat het verhaal dan ja. afloopt. <laughs> maar joh. Uh, wat was. Dat was leuk. Ja, het was leuk, maar niet meer doen naar Joris. Want, uh, nee, doe ik, heb ik nooit nee. meer gedaan. Tuurlijk wel. Joris, dankjewel. Heel fijne ochtend ja, en bedankt om dit verhaal te geven, volledig ja. te maken. Nu al beursactie bij DOVI. kreeg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. DOVI keuken. Wij maken uw keuken in België.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 Tickets en info via primadonnaevents.be. Samen met Radio 2. Eerst naar de fitness. En dan naar je beste vriend. Ah, wie we hier hebben. Met een kleine omweg langs de zee. Ah.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 Goed, hoor. Margot van de Regio Kom maar een beetje dichter en zet hem op, op Radio 2, in de app en op VRT1, want je ziet zo meteen, ons Margot van de Regio, die is in de gemeente Middelkerken. Ze willen daar de stad Middelkerken van maken? Maar waarom? En wat vinden ze daarvan in Middelkerken zelf? Margot, die is intussen al even gaan luisteren naar de mensen. Margot, waren ze vriendelijk de mensen? Absoluut, de middelkerkenaren zijn super vriendelijk. Ja, we hebben even gevraagd uh, wat ze precies vonden van het voorstel om een stad te maken van de gemeente Middelkerken. Even mee luisteren. Ja, het is al een halve stad, vind ik. Waarom niet? Ja, ik ben daar zeker mee akkoord. Slecht idee. Een stad hebben we niet nodig, wij zijn een simpel mensen. Een gemeente is goed. Voor mij mag dat wij, ja. Ik heb daar echt geen probleem mee, ja. Goh, voor mij is het on Maakt niet uit. zolang ze niet aan mijn pensioen komen. Ah, dat is het belangrijkste. <lacht> vond ik, ik zo'n goede reden, zeg, zolang ze aan mijn pensioen blijven. Luister en kijk even mee daar op de zeedijk Middelkerken. Want Margot staat er met de kapitein van Middelkerken. En misschien ja, binnenkort ook gewoon uh, baas van de stad. Margot, vertel het ons. Ja, ik sta naast burgemeester De Dekker, inderdaad de zeekapitein van Middelkerken. Meneer De Dekker, u heeft reacties gehoord, ze zijn gemengd. Ja, het is ook logisch. Het is ook begonnen als een spielerij, om eerlijk te zijn. Vorig jaar op 13 mei stond minister Lydia Peters hier voor de eerste steenlegging van ons nieuwe casino. En ik stond er stoffen natuurlijk met onze gemeente, zoals gebruikelijk. En was zeer Lydia Peters, ja, maar ik ben in Van Dielse Stockholm en wij zijn een stad. Ja, ik vond dat een fantastische uitdaging ging om daar tegenaan te gaan. En dan ben ik op historisch onderzoek uitgegaan. En wat blijkt? Wij waren alle stad in 1269. Okay. We hebben een negendeelgemeente en hebben we hier, in een van die deelgemeenten is Lombardzide. Het is ook mijn geboortedorp. En in 1269 heeft Mar eh, Margaretha van Constantinopel, de gravin van Vlaanderen, stadsrechten gegeven aan Lombardzide. En je kunt er nog altijd zien. Als je naar Brugge gaat, op het stadhuis van Brugge, wat toen het centrum was van de wereld, staat er nog altijd het Wapenschild van lombard Dus wij hebben een historische basis en wij gaan dit nu uitbreiden. We gaan onze rechten terugclaimen bij het Vlaams parlement. Dankzij Lydia Peters. Dankzij Lydia Peters, dat moet ik wel zeggen, vanuit het verre Limburg. Ja. Dus u gaat de mensen hun pensioen wel niet afpakken. Dat is niet voor tevreden. Nee, er is niks meer. Er gebeurt niks. Zelfs als een stad wordt, je krijgt een oorkonde van de stad. Wat we natuurlijk zullen vieren, maar we vieren ontzettend veel de middelkerken. Maar voor de rest gebeurt er daar niks mee. Er is geen enkel voordeel of geen enkel nadeel. Nee, en dat klopt, want ik heb het gecheckt bij de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Het heeft niets te maken met inwonersaantallen en jullie krijgen ook geen extra geld of middelen ofzo. Nee, totaal niet. Maar ons eergevoel moet terug. Wij wonen hier, we zijn, onze buren. Zijn zijn allemaal steden. We hebben de stad Gistel, we hebben de stad Nieuwpoort, we hebben de stad Oostende en we zijn dubbel zo groot. In oppervlakte zijn wij hier met 80 vierkante meter dubbel zo groot als Oostende. Dus, wij moeten onze rechten terugkrijgen. En gaat burgemeester Tommelijn dat plezant vinden? Ja, maar wij, gaan weer een mate Ja, echt waar, we hebben vergaderingen met de, de kustburgemeesters en zo. Ja, tuurlijk vindt iedereen dat plezant, hè? maar het is nu afwachten. Ja. Ons lot ligt in de handen van het Vlaams parlement. Ja, dus de kans is groot dat het vanavond wordt goedgekeurd bij de gemeenteraad, maar het is echt het Vlaams parlement die finaal gaat beslissen, ja of nee. Ja, wij keuren natuurlijk vanavond de gemeenteraad met unanimiteit en met veel trots wordt dit goedgekeurd. Maar wij zijn afhankelijk van de regenteraad van Vlaanderen, het Vlaams parlement. En wat is het eerste dat u gaat doen als u binnenkort een stadhuis heeft in plaats van een gemeentehuis? <laughs> ik zeg de oorkonden ophangen, vieren, maar ik nodig jou uit, want op 23 december, als je even zo omdraaien, dan zie je ons prachtig casino al vereisen. Dus dat wordt dan, laat toch zeggen... Uh, Voorbeeld van onze oorkonde. En daar gaat het feestje dan doorgaan in ja, de casino. Absoluut, okay. absoluut. Het is plaats voor 2000 mensen, dus okay. altijd welkom. Oké, okay, heel leuk. Dus kijk, meneer De Dekker, ik wens u gigantisch veel succes met de uitdaging en we zullen zien wat er van komt. Ik ken u al veel burgemeester voor een stoefen over een gemeente of een binnenkort over een stad, maar dit was <lacht> wel echt top gedaan. En ik kon ook dag Jean-Marie De Dekker niet uit. <lacht> nee, van de regio. Je oh oh kan het zo meteen allemaal even bekijken bij ons of onze Instagram. Het morgen. Neem een abonnementje, het is gratis, het is genieten. Wow. Ja, de oh. Ik dacht al dat Jimmy B dit zong, maar het is Lionel Richie. Ook goed natuurlijk. 13 vraagt zo meteen Lin van den Broek bij ons. Goedemorgen. What? Goedemorgen. de ceiling van Lionel Richie. Ja, het kan nog gezelliger worden allemaal. Want we kijken op dit moment in de ogen van uh, Lint van den Broek. Goedemorgen. Goedemorgen, Lievert. Goedemorgen. Viv uit... Wat is dat hier vanmorgen? Viv uit Thuis trouwens, Lievert. We hebben hier al een hete haaio gehad. We zeggen, het is de dag van de positiviteit. Hè? Het. Voilà, het is dat. Zeg, en uh, ze heeft een zakje bij. Voor wie in de app kijkt, ze heeft een kartonnen zakje bij. Ik kan niet zien wat erin zit, maar ik heb hoop. Ja. Ja, het is een last minute ingeving geweest. Mm. Oké. Okay. Okay. Maar vooral, ja, waarom zit Leen van den Broek hier? Omdat mm. jij onder andere natuurlijk te zien bent in... Dat, maar ook je bent op dit moment uh, hard aan het koken. Op Play 4 bij Celebrity hmm. Masterchef Vlaanderen. Yes. Kook het strijd met de bekende mensen vanavond weer op televisie. Wat maak je klaar? Vanavond? Ja. Het is vanavond vlees, als ik uh, mij goed herinner. Um, was moeilijk. Ja. Waarom? Ja, uh, ja. Ja, ik ben thuis niet zo Ik maak thuis niet zoveel vlees klaar. Quissons en zo van vlees echt niet gemakkelijk. Nee. Maar um, ja. Dus, uh, het is een spannende aflevering vanavond, echt. Hè? Oei, oei, ik voel dat het voor jou wel echt een grote uitdaging was. Ja, ja, vlees was zo... Ik ben heel goed met groenten en met vis, dat heb ik zo tot nu toe wel al wat bewezen. Uh -huh. Maar vlees was zo... Als ik dacht, ja, als ik hier door kan okay. ik alles. Maar ja, ga ik er doorgeraken? Ja, dat, ja, dat, je dat moet je vertellen je natuurlijk. Hier <laughs> zo'n cliffhanger, er is een cliffhanger ja. oh, hoe is dat die vanmorgen? Ben je, go ben je een goede kok? Ja, ik ben een goede kok. Ja, oké, okay, rustig. Ja. <laughs> ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Ik ben er ook gewoon keihard mee bezig. Thuis, elke avond. En jouw lief is ook fan van jouw kookkunst, toch? Dat zou wel zijn. Ja? Ja, als wij zo laat thuis komen, dan is altijd, ga jij nu nog koken? Zij, ja, ik ga nu nog koken. En hoe laat is het dan? Ja, soms is dat acht uur of zo, half negen. En dan, oh. ja, als is een keer een late dag is, dan kom ik toch nog achter mijn kookpot. Oh, dat dat, dat ligt dan de hele tijd te gisteren op je maag, s'nachts. Maar ja, man, dan gaan we nog een keer wandelen of zo. Of we nog wat beweging. Ja, dat kennen wij niet. Want we staan om half vier op, dan slapen wij lang. Er zijn echt mensen met 48 uur in een dag. Dat is ongelooflijk. Fijn dat je hier bent trouwens. Lin, die zak moeten we. Ja, daar moeten we straks over hebben. We gaan het straks even over hebben zien. Maar nu eerst een jarige. Want vanmorgen wordt ze. Hoe jong wordt Gijke Arnaert? Oef, Veertig. Nee. 45. Nee. 50. Nee. Dat was nee. nee. alleen maar per nee. Wat denk jij nu? Eh, uh, jonger dan misschien? 35? Nee. Ik heel de joy en heel de fun. Now it's time for me to get on top. Ik ben met zangeres Geike Arnaert. Ja, Lin van den Broek, actrice uit Thuis. Die dacht dat ze 35 werd vandaag. <lacht> ze zal het graag horen. Jij dacht uh, 50. Veer... Nee, ik dacht eerst 40, maar ja... Het is, uh, het is 44. Maar kijk, oh. ik zei dan 45. Oh, nee. oh, moet dat nu altijd zo precies zijn? Maar Geike is, zo... <lacht> Geike is zo ja, wat ook. tijdloos. Ja, zo precies. Zijn. Nee, dat is een hele mooie vrouw, hè? Absoluut. Oh. Fantastische zangeres. Proficiat gelukkige verjaardag. En vanavond op televisie ook iets van... Bert zijn zwemmers zijn geen olympische kampioenen. Nee. De club. Mijn moeite bandje en dan rijdt naar de cafetaria. Drie koppels met een kinderwens leren elkaar kennen... in de wachtzaal van de dienst Fertiliteit. Waarom wij zoveel moeite doen en bij sommige vroeg er gewoon uit? Ze willen 25 miljoen zaadselen. Hè? Ze gaan ze krijgen nou, op. Nou, moe. Tragicomische fictie in de club. Lekkere club. Shit. Morgen op VRT1 en op VRT Max. Ook met audiodescriptie.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 Toch een vraagje hoor. Slacht VIF uit de soep thuis in de. Ze zijn niet meer. Maar waar zijn ze dan wel naartoe geweest? Dat jullie horen. Elke dag. Veld voor 2. VNT Radio 2. Het is 8 uur 14. Nieuws krijg je dan. Schema sai. Goedemorgen. België hebben dit jaar opnieuw meer gespaard. En de Rode Duivels hebben overtuigend gewonnen met 5-0 van Estland.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 De overheid gebruikt informatie uit IMO-sites om te controleren of het kadastraal inkomen van woningen correct is. Dat schrijft het laatste nieuws. Als in een advertentie staat dat een woning een badkamer heeft terwijl die niet is aangegeven bij het kadaster, dan kan de fiscus het kadastraal inkomen aanpassen en daardoor kan ook de jaarlijkse belasting op een woning verhogen. Maar Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën zegt dat iedereen verplicht is om zelf een aanpassing aan je huis aan te geven. Het begint allemaal met het aan. Van als er verbouwingen zijn of kamers bijkomen, een badkamer bijkomt, centrale verwarming bijkomt. Het begint allemaal met de aangifte, de spontane aangifte, door de belastingplichten bij het kadaster. Als die aangifte niet correct is, dan zijn alle bewijsmogelijkheden goed om eventueel dat kadastraal inkomen te herschatten.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 meer kritiek en hij zal er ook geen blessures aan overhouden. Gisterenmorgen werd van Hooijdonk plots onwel achter het stuur. Hij botste met zijn auto op verschillende andere auto's en daarbij reikten nog twee mensen licht gewond. Zijn hoogzwangere vrouw zat mee in de auto, maar raakte niet gewond. Het zou kunnen dat hij een hartstilstand kreeg, maar er komt nu verder onderzoek naar wat er precies gebeurd is. In Libië zijn nog altijd 10.000 mensen vermist na de overstromingen van vorig weekend. Er zijn al zeker duizend doden geteld. De kuststad Derna is bijna helemaal verwoest nadat een dam door hevige regen is gebarsten. Voorlopig raakt er ook bijna geen hulp bij de slachtoffers en dat komt doordat er in Libië twee regeringen zijn, zegt correspondent Joost Scheffers vanuit Buurland-Egypte. westerse landen en de VN die willen eigenlijk niet samenwerken met een regering die niet officieel erkend is. En daar is het ontzettend lastig om die hulp goed ...op de juiste plek te krijgen. En er wordt wel gehoopt tegen beter weten in... ...dat dit er dan toe kan leiden... ...dat die rivaliserende regeringen... ...in ieder hun deel van het land zullen samenwerken... ...omdat ja, echt gewoon alle Libiërs die hulp nodig hebben... ...maar dat lijkt hoopte tegen beter weten in. De Rode Duivels hebben hun EK-kwalificatiematch tegen Estland overtuigend gewonnen met 5-0. Jan Vertongen speelde zijn 150ste wedstrijd voor de Rode Duivels en scoorde het eerste doelpunt van de avond, vroeg in de match. Hij vond het zelf een goede wedstrijd. De golen die we toch scoorden, mooie golen, zeker de laatste. Het was fijn dat we het publiek daar, daar konden bieden in een thuiswedstrijd. Die mensen komen door de week is toch ook maar zitten en geven geld uit om ons te zien spelen en te zien winnen. en Dan wil je die iets teruggeven en dat hebben we wel gedaan vandaag, denk ik. In dezelfde groep van de Belgen won Oostenrijk met 1-3 op het veld van Zweden. België en Oostenrijk staan nu na vijf wedstrijden met 13 punten samen aan kop in de groep. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen is een petitie gestart voor een nieuwe kiosk op de Groenplaats. De huidige kiosk wordt sinds eind augustus afgebroken, omdat die volgens de stad overlast van daklozen en druggebruikers met zich meebrengt. En in de Antwerpse haven is een vrachtwagen vannacht gebotst met een goederentrein. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Eerst grijs met kans op regen, later droog en zonnig tot 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen via de app van VT Nieuws. Thank you de problemen op dit moment. Hajo vertel eens. Goedemorgen. Uh, de ring rond Gent, opletten richting Zelzaten. is een ongeval gebeurd. Uh, er ook net voor de rotonde aan Gent-Zeehaven. De turbo-rotonde daar. Het is aanschuiven vanaf Oostlakker Centrum. Kijken we naar Brussel, hebben we een uh, ja, gemiddelde woensdagochtendspits met op de gebruikelijke plaatsen 10 tot 15 minuten aanschuiven. Niet meer. Uh, goed nieuws ook voor de mensen die vanuit Luik naar Brussel rijden, want bij tienen is de weg vrijgemaakt en de files zijn er al bijna helemaal opgelost. De binnenring rond Brussel. Daar ben je wel 25 minuten kwijt tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. In de buitering een kwartier van Waterloo tot Ervuren. Dan uh, op de snelwegen naar Antwerpen valt redelijk mee vanmorgen met files van niet meer dan een kwartier maximaal. Dat is vooral zo op de e 313 en de E17. Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij. Richting de Kennedy-tunnel valt ook nog redelijk mee. Uh, het valt tegen op de N26 van Leuven naar Mechelen bij Boortmeer Beek, daar sta je een half uur aan te schuiven. En dan op de E25 bij Luik. Grote problemen van Luxemburg naar Luik sta je bijna twee uur in de file van Chenet tot aan de afritten naar het centrum van Luik. Daar ligt een verloren lading kalk op de weg. Dat gaat daar een tijdje duren. En op hetzelfde traject is door technische problemen de Quintetunnel in beide richtingen ook volledig afgesloten. En daardoor staat er ook drie kwartier file richting Luxemburg.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 Daar wordt je een beetje blij van dat uh, Dinata van Hooidonk wakker geworden is uit zijn coma. Dat is goed nieuws, We volgen het allemaal op hier. En wat zit er in die kartonnen zak van actrice Lin van den Broek uit Thuis? Dat hoor je straks. Misschien ja, gooi. Muziekje. De Jay Gilesband en Sannefo, dat weet hij ook. Amai, die jij ah, dat? Ja, ja. Goeie fluit. Amai, dankjewel. Woensdag er was niks mis met de radio. Het was gewoon een keer van ons die vrolijk aan het fluiten was. Want het is de dag van de positiviteit. Dat ja. hoort er ook weer bij. Woensdag 13 september, de dag dat je hoort op Radio 2, dat we ook meer sparen. En vanavond zie je uh, op VRT1 VIF. Natuurlijk, in de show thuis. Ja. En nu ook gewoon bij ons. Hij heet ook gewoon Leen van den Broek. Ja. En aan het schitteren in Celebrity Masterchef. We sparen trouwens. meer Ben je een spaarder, Lin? Uh, ik ben dat beginnen doen sinds kort. Sparen. Okay. Sinds ja. vorige week of... <laughs> sinds een jaar ben ik ook begonnen. En één keer, ja, pensioen sparen. Doe jij dat nog niet? Mijn, mijn ah, ja. bankdirecteur was ze van... Mm, Jij moet nu beginnen pensioen pensioensparen. Dus ik doe dat nu een jaar. Dat is echt weinig dat er nog maar op staat. Dus ik daarmee ga moeten toekomen. Ja, maar ja, als... ik ben begonnen. man. Nog lang en goed. Ja, nog goed, veel he? tijd om te sparen. Dat is wel. Zie je het schema, dat nieuws dat jij vertelt, dat klopt dus ook. Absoluut, dat is mooi gedaan. Goed, helemaal ja. Hoeveel keer per dag roepen ze, roepen ze gewoon naar jou? Hey, vif! Dat valt eigenlijk echt keigoed mee. Ja, ja. ja. En als ze dat roepen, is altijd zo'n beetje. Dat is toch altijd wat raar. Want zij zien mij als vif, maar ja, ik voel mij. In mijn dagelijkse leven in IFIF, natuurlijk. Gelukkig. <laughs> Gelukkig, maar... Ja, het mooie is, uh, nog geluk dat we jou even mogen spreken, want binnenkort vertrek jij op thuisreis. Ja, volgende week, denk ik. Dat, dat is nog altijd een ding, hè? Dat is een ding. Ja, man, en daar schrijven veel mensen voor in. Ik heb vorig jaar ook gedaan, toen waren we met 450. Oeh, dat is veel, ja. Ja, uh, dit jaar iets minder, omdat het een cruise is. En niet ja. iedereen vindt dat tof, maar we zitten mm -hmm. toch ook rond de en, 300. En nou, waar varen jullie? Ja, we gaan een hele tour doen. We vertrekken in, in Marseille. En dan gaan we zo Barcelona, dus heel een heel stuk van Spanje. En dan doen we een heel stuk van ja, Palermo, heel Italië, heel die kant. Netjes. En dan keren we terug in Marseille. Leuk. Hopla. What? Vooral mensen vragen zich nu af die aan het kijken zijn in de app van Radio 2 of op VRT1. Wat zit er in die papieren zak? Misschien heeft het wel hiermee te maken. Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja. Jongens. Gisteren was er een heel gedacht van uh, iemand die zich liet omdopen. Mensen werden gek toen, uh, toen ze het hoorden. We zijn zeer benieuwd. Je bent een populaire actrice, Lien. Ja. Uh, kijken of dat ook zo blijft naar jouw gedacht. Oh. Wat is jouw gedacht van morgen, Lynn? In een pyjama slapen is onhygiënisch. <lacht> <Oei>. <lacht> okay. Ja. Wacht. Dus jij ja. slaapt naakt. Ja. Ook in de winter, als het heel koud is. Ja. Omdat... Ja, gewoon alles moet lucht krijgen. Ben je zweter? Ja, met zo'n aan wel toch? Dan zweet u toch te platter. man. Maar is dat dan net niet de barrière tussen huid en bed die ervoor zorgt dat het wel hygiënisch blijft? Ja, ik, weet, ik, ik heb het gevoel, in de winter, je gaat dan je vier seizoenen dekbed opleggen en dan mensen met zo'n flanelle pyjama, dan begin je toch te zweten in al je bed. niet. Ik heb, ik heb heel veel flanelle pyjama's. Ja, ja maar voor de winter, hè. niet voor nu. Oh ja. Maar uh, nee, dan zweet ik niet. Ik heb het net heel koud, maar misschien is jouw slaapkamer te veel verwarmd. Maar wat bedoel je met, wat bedoel je met onhygiënisch? Ja, gewoon dat je, dat, je, dat, je ligt, uh, dat je ligt in je eigen nat te liggen, hè, heel de nacht. Dat is toch sowieso ook al in bed? Ja, dat, nee, ja. dat vind ik niet. Nee, echt zo. Bepaalde stoffen van pyjama's kunnen toch zo in de plooitjes van je huid. Ik doe even een, uh, ik doe even een klein onderzoek <lacht> ja. bij onze luister. Oh, mag Matthias een pyjama aandoen? Nee, die doet dat ook niet. Maar ik moet wel zeggen, dat is ook een stoveke. Dus misschien <lacht> daarom. Die geeft warmte ook afsnachts. Maar die zweet dan in die lakens, hè? Dus maar nee, die, wacht, nee, die zweet niet, maar die geeft warmte af. Maar moest die mens een pyjama doen, dan zweet hij. Ik geef het even eh, aan de luisteraar. Dus, lieve luisteraar, vertel eens. <lacht> met een pyjama of zonder pyjama slapen? En is dat effectief allemaal zo onhygiënisch? We zoeken het even uit, zullen we zien. Substitution, purple disc Machine het maakt wel wat los. Lien van den Broek bij ons. Hey. Ja, ja, actrice uit. heeft oh. dat we zeggen? Het oh, niet waar. man toch? Ja, wacht. Het is nog we zijn nog maar begonnen. Die trouwens een, een papieren zak nog altijd bij heeft, ja. waar we nog niet weten wat het is. Dat is voor mm -hmm. straks. Maar jouw gedachte was heel duidelijk vanmorgen, Lien. Herhaal nog eens. Slapen in een pyjama is onhygiënisch. Ja. Het is een echte pyjama-party geworden in onze app, want iedereen heeft daar een mening over. Bijvoorbeeld Werner Reinaert uit Gavere zegt... Ja, mijn moeder zei ook altijd, wat leeft moet lucht hebben. Geen pyjama. Maar dat zijn van die oude wijsheren en dat klopt. Ja, kijk, Werner is het met jou eens. Het zijn wel allemaal mannen, heel veel mannen. Robert de Rijt uit de Aarslaar zegt... Ah, Lynn heeft minder was en strijk. Ook wel een ook voordeel. Zou dat nu een verschil zijn tussen mannen en vrouwen? Zou er meer mannen met pyjama dan, uh, aanslapen dan vrouwen? Dan? Nee, ik denk net minder. Ik denk het ook. Ik denk het ook, want ja, meestal, dat is ook gewoon zo. Een man is meestal warmer of warmbloediger. Waarom ah, nee. nu niet, hè. Ja? Lin begrijpt wat ik bedoel. Dat denk ik niet. Lin, begrijp jij wat ja. hij bedoelt? Nee, ik begrijp nee, niet wat hij bedoelt. Hey, kan je een vrouw heeft, heeft, heeft altijd toch veel sneller uh, kou dan een man. Dus ah, wel, ja, ja, maar ik denk dat het ook een beetje afhangt van sommige mensen weten meer dan andere mensen. Ja, dan begrijp ik het wel. Nu, Eddie de Waalen uit uh, Zulten ja, heeft toch ook een bedenking van ja, Lynn, nu dan kan je wel geen videokaal maken vanuit je bed. Moet ik dat niet gaan doen. Nog een goede binnenkomt. Effectief, heel veel mensen die dat sturen. Ja, met zo'n pyjama is wel handig tegen de muggen. Ah ja, kijk. Maar nu, met die, met die 30 graden van afgelopen dagen, dus het dan nog geen pyjama, stinkt die het Zweeds, en wel, en die dan stinkt hij helemaal aan dat zweet morgens. Dat vind ik een beetje, hè? Dat is inderdaad ook de vraag van, uh, stel dat je dan een pyjama draagt, mm -hmm. hoeveel keer ververs je die? Ik gooi het even bij jou, want dat, dat is nog niet echt binnengekomen. Hoe lang je pyjama aanhoudt, dat stelt dus met mijn handdoeken. Hoe lang gebruik je een handdoek, dat soort dingen. Oh, oh. <laughs> gaat Dingen binnenkrijgen, vrees ik. Oh, ja, nee Je moet ze durven delen, dat is belangrijk. Okay.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 In een berenpak gaan kamperen tijdens het paarseizoen? Amai, zo behaard. Brrr. Dat is een stunt. Maar Hey die alle mobiele data verdubbelt zonder de prijs te veranderen? Dat is een ongelofelijke stunt. Switch nu op heetelecom.be. Hé, hey, maak gebruik van het Orange-netwerk. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. is op Your van de Goedemorgen, Spice Goedemorgen, Bij ons Lien van den Broek, actrice uit... Ja, juist. Vif, maar vooral een schitterende celebrity masterchef. Met een heel duidelijke mening. pyjama's zijn onhygiënisch. Mag uh, iemand die laat weten... Dit is, dit is een heel bijzondere redenering van Sarah Herman uit Gaveren. Ik ververs die pyjama als die stinkt en ik mij gedoucht heb. Dat snap ik natuurlijk. Maar de afgelopen dagen douche ik iedere dag wel. Maar ik ververs die pyjama niet iedere dag. Je, mm. ja, als je die elke dag ververst, dan is het probleem toch opgelost. Ik douche nu wel elke avond voordat ik in mijn bed ga, zeker als het zo warm is. Ja, Jullie dat, is dat prop, niet? Hè? Ja, dat doe ik Ja, maar wel. ik ben zo een ja, prop. Ja, ja, dat, dat gaat wel. Maar nee, ik vind wel ook de redenering, en veel mensen zeggen dat, ja, je pyjama als die ochtends vuil is, dan gooi je die in de was, kan je mm. die wassen. Maar je gaat je lakens toch niet elke dag wassen? Nee. Maar nu weet ik vooral nog niet of het nu echt onhygiënisch is. Of, uh... ja, ik... Zou er onderzoek naar gedaan zijn? ja, ik denk het wel. Alles is al in onderzocht <laughs> geweest, hè? Sowieso, dat moeten we zo meteen opzoeken. Uh, ik vind juist zonder pyjama onhygiënisch. Al dat zweet trekt in de lakens. Ja. En zo in de matras, in volle zomer, was, die, uh, was ik die meerdere keren per week. Zegt Amai. Gabby. Meerdere keren per week. Ja. U, uh, u bent goed, hè? Oeh. Goh, dat is wel veel werk, want ik doe dat niet graag. Hè. Dat, is, dat is groot en, en veel. Maar... Ja, goedemorgen. Ja, dagje. Els Schots uit Bierbeek... Ja, goedemorgen. Ja, vertel eens, je had nog een tip over pyjama's? Ah, uh, van katoenen pyjama's was beter. Uh, beter voor zweetabsorptie. Hmm. Uh -huh. oké, okay, uh, maar en hoeveel keer... Want jij slaapt met pyjama? Ja, ja, ja. En hoeveel ja, keer ververs je die dan? Uh, Om de twee keer, denk ik toch zo. Om de twee keer, kijk. Om, om ja. Ja, ja, ja. Twee dagen? Ja, ja. Het, hangt, het hangt veel af van de stof ook. Ja. Dus een katoenen. Dus als je het zou doen, alleen een winter dus of zomer, een katoenen Ja. Dankjewel, Els. Fijne ochtend. Ik heb hier wel nog een ja, re leuke reactie maar... daarop van Jumpy Billekes, die zegt... Ja, ik draag hem totdat hij op zichzelf blijft rechtstaan, natuurlijk. <lacht> oh <man. lacht> Dat is een beetje vies. Oh. Dat zou ik niet doen. Dat is oh. een beetje vreemd, allemaal. <lacht> ik zou nu eigenlijk vooral willen weten, wat zit er in die zak? <lacht> Eindelijk! Ik dacht dat je het nooit ging vragen. Jullie gaan echt teleurgesteld zijn hoor. Het is echt niet zo spectaculair. Jij Maak weet maar niet over. wat wij leuk vinden, hè? Echt? Oké. Okay. Allee. Oké, okay. Ga het eruit. Ja. Daar gaat de zak Zit in een zilverpapiertje? Ja, ik zie ja. het. <laughs> ik heb al een glimpje gezien. Al een glimpje gezien? Ja. Ja, ik vind gewoon als je een goede Masterchef wilt zijn, dan moeten goede wafels maken. Ja. Helemaal mooi. Want aan Jij papitserie kunnen zien of je een echt een goede kok bent of niet, want dat is niet gemakkelijk. Is dat zo? Dus ja, wij mogen nu een beetje zo. jureren. Ja, eigenlijk wel. Jullie mogen een beetje Nick Bril en Inge Boeri zijn. En wat voor wafels zijn het? Vanillewafels. Oh, dat is Krijg Ik ruik het ja. al. Echte vanille of uh, met het pakje? Echte vanille? Dan ah ja, moet je boos niet kijken je je voor nodig. Natuurlijk. Dat is een masterchef, dat is niet ja, zoals ons. Ze mij niet zo. Allee, compact af. Ah, ja, ik zal beginnen dan, hè. Ik offer mij op. Oh, jij bent toch zo oh, zo'n. Hoe mensen ze terug in de lagere school? Zo, ik heb wafels meegebracht. Oh, maar kijk hè. Eten jij weet niet af? hoe blij je ons daarmee Jezien. maakt. Eentje wilt. En? Mmm. Hm? Hm? Mag... Mm. Ja. Mm. ja, ze zijn lekker. Dit is, is super lekker. Vinden ze goed? Ja, schema. U moet mm. proeven. Ja, heerlijk. Goed, hè? Ik ga een beetje zoals dit liedje zien. Paal, wow. leef van Boosterchef. En Walter dank dankjewel ja, voor de waarafsing. Hm? Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand is alleen maar zwart of wit. Iedereen is anders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 We moeten bouwen en we plakken etiketten op het hart van iedereen. Maar het leven is geen leven als geen mens van jullie. schuld zijn om met pyjama of zonder pyjama te slapen op hygiënisch vlak. Shema, je bent van het nieuws, dus jij weet dat. Ja, het gaat eigenlijk over hoe vaak je je pyjama moet wassen. Mm -hmm. En er is een studie gedaan, blijkbaar, waarin mensen hebben gezegd dat ze twee weken of langer dezelfde pyjama dragen. En dan is het natuurlijk niet hygiënisch, inderdaad, wat voilà. zegt. Um, en de meeste mensen blijkbaar bepalen of ze het moeten wassen of niet door eraan te ruiken. Oh, voilà, voilà, Ja, dat is zoals, zoals ja. bij eten ook. Hè. Moet je gewoon even kijken en ruiken of het nog lekker is. Of ja. het... Maar is er, is er een studie die zegt, je moet het om de zoveel dagen wassen of nee? Ja, toch best om de drie à vier dagen. Toch, ja. Of minstens één keer werk? per week in de winter dan, men Maar dat heeft te maken dat uw pyjama een bron van bacteriën is. Kijk, je bent weer gewaarschuwd. Goedemorgen. Zometeen het nieuws uit je buurt is half negen. Eerst Jema. Wielrenner Nathan van Hoydonk is wakker geworden uit zijn coma na zijn auto-ongeval van gisteren. Hij is niet meer kritiek en er zal er ook geen blessures aan overhouden. Gisterenmorgen werd hij plots onwel en botste op enkele auto's. Er wordt nu onderzocht wat er precies gebeurd is. En in Libië zijn duizenden mensen vermist na de zware overstromingen van vorig weekend. Tot nu zijn er al duizend doden geteld. Door een hevige storm en felle regen is een dam geboven. Waardoor een stad bijna helemaal verwoest is. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. In de Antwerpse haven is een vrachtwagen vannacht gebotst met een goederentrein. Het ongeval gebeurde aan een spooroverweg. Niemand raakte gewond. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrachtwagenbestuurder het rode licht aan de overweg genegeerd heeft. De brandweer kwam ter plaatse om de weg schoon te maken en de straat was een tijd lang afgesloten. In Antwerpen is stadsgids Carolien Krijne een petitie gestart voor een nieuwe kiosk op de Groenplaats. De huidige kiosk wordt sinds eind augustus vervroegd afgebroken omdat die voor veel overlast zorgde door daklozen en druggebruikers. Binnen twee jaar wordt de Groenplaats heraangelegd. Maar in het ontwerp is er geen nieuwe kiosk opgenomen. En dat wil Carolien Krijne anders zien. Het zou toch fantastisch zijn als, wanneer die Groenplaats heraangelegd is, dat daar weer echt zo'n een trekker gaat worden als vroeger als er dan een kiosk staat, dan kan daar opgetreden worden. Muziek, zang, voordrachten, dichters werken. Dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren, zodat de keels kan afgesloten worden. Bijvoorbeeld s'nachts, om overlast en vandalisme te vermijden. Maar ik denk dat het gewoon een vrolijk iets is dat mensen goed gezien kan maken en dat kan bijdragen tot sfeer en gezelligheid in een te toffe stad die zo zoal is. Voorlopig tekende iets meer dan 80 mensen de petitie. De stad heeft voorlopig nog niet gereageerd. De 100 jaar oude hoogspanningslijn tussen Mechelen en Malderen in Vlaams-Brabant is volledig afgebroken. Eergisteren gingen de laatste... 50 hoogspanningsmasten tegen de vlakte in Leest bij Mechelen. De lijn werd drie jaar geleden al uit dienst genomen en vervangen door ondergrondse elektriciteitskabels. En op het middenplein en aan de ingang van het fort van Duffel komt er een rode vleermuisvriendelijke verlichting. In het fort zitten in het najaar een groot aantal beschermde vleermuizen en een vijftigtal doen er zelfs hun winterslaap. Maar de gewone verlichting verstoort er hun winterslaap. En de nieuwe vleermuisvriendelijke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 De nieuwe vleermuisvriendelijke verlichting kost in totaal 17.000 euro. Een deel daarvan wordt betaald door de provincie Antwerpen, een ander deel door het agentschap Natuur en Bos. Het is eerst zwaar bewolkt met lichte regen of buien. Later wordt het droog met opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden vandaag. Morgen zonnig en droog en een graadje warmer, tot 22 graden dan. Vrijdag zonnig en tot 24 graden. In het weekend gaan we weer boven de 25 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14nieuws. Ah, joe, het is woensdagochtend. Waar staan de problemen? Wel, we beginnen op een ongebruikelijke plek bij Gent-Ertvelde. Op de ring daar rond Gent, R4, is er in beide richtingen 25 minuten vertraging. Komt door werkzaamheden daar aan het kruispunt. Naar Brussel valt het redelijk mee vanmorgen. Met nog vertragingen van maximaal 10 minuten. Vanaf Zemst op de E19. Ook nog vanaf Everberg op de E40 en vanaf Jezus Eik. De binnenring rond Brussel, ja, dat is wel lastig hoor. 25 minuten ben je kwijt tussen Groot Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitering verlies je twee keer tien minuten van Waterloo tot Groenendaal en dan nog eens van Wezenbeek tot Zavendem. De spits richting Antwerpen gaat ook redelijk goed. 10 minuten max vanaf kruibeek file rijden en ook vanaf Randst op de E313. Uh, minder goed gaat het op de N26, dat is de steenweg van Leuven naar Mechelen. Bij Boord Meerbeek is het minstens een half uur aanschuiven richting Mechelen. En dan uh, rond en in Luik op de snelwegen daar en in het centrum is het één grote puinhoop door een ongeval. Eerder vanmorgen, daardoor in de richting van Luik vanuit Luxemburg sta je zeker anderhalf uur aan te schuiven en op datzelfde traject is tot overmaat van ramp door technische problemen. Ook de Quante-tunnel ook nog eens in beide richtingen dicht en daardoor is het ook meer dan één uur vertragen richting Luxemburg. Pooah. Dat moet je niet zijn. Kom nog een kleine klacht binnen voor, uh, ja, voor Lins, sorry. Het ja, zijn fans van thuis natuurlijk. Rita Goor is uit Hijst op de Berg die zegt Vivke, in thuis ben jij milieubewust en nu breng je wafels mee in aluminiumverpakking. Oh nee. Krijg je dat weer. Ja, maar kijk, je doet dat niet opzettelijk en soms denk je daar dan niet na En dan, ja, mensen zien dat, hè. mensen zien alles. Maar vooral de, ver de verwarring. Ik, er was ooit lang geleden in thuis um, een slecht trick, maar ik ben zijn naam kwijt. Mm -hmm. En die is cameraman. Dus ik moest daarmee op reportage. Het was echt een heel slecht trick. is ook doodgeschoten op een bepaald moment. ja. En die mens, waar op een bepaald moment, we waren aan het filmen, die werd echt verbaal aangevallen op ja. zijn personage. Terwijl die gewoon aan het ja. filmen was. Ja, Heb maar... je dat soort dingen al meegemaakt? Nee, Matthias is al eens aangevallen door een oud vrouwtje met een handtas. Ja. Om die reden, echt, omdat hij iets ja, gedaan had er, in Ja, er de, in was hier een verhaallijn als hij er net in zat en um, hij was. Ja, ik weet niet, hij had wat kattenkwaad uitgestoken. En dan uh, ja, in, de, in de supermarkt. Echt? Uh, en wat heeft Louieke, Mathias in dit geval dan gedaan? Dat weet ik niet gaan lopen. Ja, die heeft er heel goed op gereageerd, dat wel. Amai, ja. Je ja. Het is toch altijd gek als mensen het personage met, met de persoon niet uit elkaar kunnen houden. Ja, dat is gek, ja. hè? Ja, mensen kijken, dat is nu weer iets in de supermarkt, mensen kijken ook altijd in de supermarkt wat er in mijn kar ligt. Ja, want ik ben, echt? Ja hoor. En dan kijken ze en dan zeggen ze zo, dat eten komt niet uit de vuilbak, hè? Want ik... <lacht> Ik ga soms in, in thuis ga ik soms dumpster diven. Ja. Dus als eten dan nog goed is, te de vuilbakken halen. En dan zijn, vinden ze dat heel raar dat ik wel in één in keer plots in een supermarkt loop. En dan, dan voelen ze hun goed, hè, want dan hebben ze zo er iets over kunnen zeggen. En wat zeg je dan? Ja, dus dan zeg ik... ja, nee, ja, ja Dan lachten daar nog ja. mee, ze kennen dat. Ah ja, nee, zo, ja, dat, dat is in thuis. Hè. Ik eet gewoon... Eten uit de winkel. <laughs> ja, en, dan, en dan zien ze kijken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja dat soort dingen. Ja. In september heb je bij Toyota een hybride voor de prijs van een benzine. Wees er dus snel bij. Toyota, think about it. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. Ik, ik sta al onder de douche nog voordat de maand.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 Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Nu al beursactie bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Altijd open op zondag. Dovi Wij maken uw keuken in België. Lukoil, dat is mijn ding. Ik krijg hier extra korting. Lukoil, dat is mijn ding. Krijg morgen bij Luke Oil een extra korting dankzij onze Lucky Donderdag. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. En daarom luister naar Radio 2, Voor dit soort topsongs. Chicago. If you leave me now, you'll take away. De zanger van Chicago, Peter Setra, wordt vandaag 79 jaar. Goedemorgen. En Els is ook helemaal mee. Wat een topzong, absoluut. En lekker hoog ook, natuurlijk. Goedemorgen, morgen. Bij ons altijd Viv uit de soap thuis, Lien van den Broek, de actrice, die het daarnet had over pyjama's. Nog één reactie waar Kim en Shema helemaal mee akkoord gingen. Ja, Ilse Eekman uit Gent die zegt. Ik draag altijd een vers gewassen pyjama in bed, want ik ben bang als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een brand, dat ik toch iets aan heb. Oh my god. Ja, maar dat is toch waar? Allee. Stel dat er nu ineens een inbreker is. Ja, dan ontvang je die toch graag een beetje fatsoenlijk. <lacht> nee, maar ja, als je je eerst nog moet gaan, gaan aankleden, dat is toch allemaal tijd verloren. Ik denk dat je hem rapper wegjaagt als je gewoon in je blote medewerker gaat. Hé, hey, laba. Ah, dat zeg jij niet. Die mensen de die Ja, dat is hè? hier weer... Hè? Dat is maar lief. ontzettend gezellige ochtendshow. Uh, zeg, Lynn, we gaan hem eindelijk spelen. Een geweldig nieuwe quiz. Lieve luisteraar, je kan meedoen. Zet hem luider, want... Uh, de quiz heet, ze zijn niet meer... Maar waar zijn ze wel naartoe, quiz? Het is eenvoudig. We gaan zo meteen een naam gooien van een verdwenen thuispersonage. Ja. Je moet gewoon even raden waar hij of zij naartoe is. Je kan werkelijk niks winnen, trouwens. Damn. Dus, uh... Ja, dat is alvast. Oh, ja, nee. uh, Olivia. Wat is er met Olivia gebeurd? Die is naar Engeland. Uh, Mora van der Veken ex-lief van Louis trouwens, met haar moeder in, uh, in Boston. Boston is nog altijd... Uh... Daar spreken ze ook Engels, hè. Maar ja, ongeveer, ja, in de richting, hè? Ja, als dat in de richting. Eh? Oké, okay, volgende. Waar is Bram naartoe? Acteur Bert Verbeke was dat. Je ziet hem hier trouwens in de app van Radio 2. Die is niet gestorven. Nee, die is uh, niet gestorven. Die is iets gaan doen. In... Is hij nu niet kaat? Nee. Nee nee nee, dat, euh, nee, nee, nee, nee. Dat is niet, nee, nee. nee. Ja, maar ja. nee, nee, nee. Dat is allemaal ingewikkeld, uh, hè? Naar Limburg? Nee, bijna. Hij is naar, naar Frankrijk druiven gaan plukken. Nee. Ja, oké. Okay. Nee. Ja, ze hebben ook druiven in Limburg, hè, zo bij ja. alles iets zeggen. Ja, ja. <laughs> Renzo Fierens. Wat is daarmee gebeurd? Renzo Acteur Frank van Erem. was de broer van Femke. Ja. Waar is hij naartoe? Die is ook verhuisd. Naar... Australië? Frankrijk. <laughs> Frankrijk. Wow, fijn dat iedereen Frankrijk. Ja, ze in Frankrijk. Ja, is het namelijk in Frankrijk. Oké, deze weet je misschien wel. Jana, dus Joy-Anna Tillemans, ook een ex van Louis. Poeperken, hè, die gast. Druk, hoor. Ja. <laughs> Waar is die naartoe? Frankrijk. Nee. Die is ook naar Boston voor de trouw van zijn papa en is dat blijven plakken. Ja, je gelooft het niet. Dus ik kunnen nog allemaal terugkeren. Ja, oké. Oké, nog eentje dan. Ja. Toon, Bill Barbers, de acteur. Ook een vriend van Louis. Dat weet niemand. Waar die naartoe is? Waar denk je dat die naartoe is? De... Die is in het land gebleven. Die is nee, gewoon vermist. Dus dat weet niemand, is wat ik zei. Dus ah, die is vermist. Van, is gewoon vermist. Met de Noorderzone vertrokken. Hij heeft nooit gezegd: ik ben naar daar, ciao. Nee, dat weten maar ze eigenlijk niet. Eigenlijk was het aan juistheid, dat weet ik niet, want ja, niemand weet het. Nou, voilà. Ik hey. check, check welk, dus checken ja. bij de schrijvers waar dat die naartoe is. Stel dat jij ooit uit de, de reeks gaat, mm -hmm. wat ik niet hoop natuurlijk, ja. waar zou jij naartoe willen of hoe zou jij eruit willen uitgaan? Um. Sterven lijkt mij heftig. Dan zou ik ook liever gewoon ergens verdwijnen en misschien dan ooit zo nog tien jaar later terugkomen. Maar ja, Viv zou sowieso ergens naartoe gaan naar een bestemming die te bereiken is met de trein. Want ze neemt geen vlieger, het is, is heel ecologisch. Dus ergens met de, met de trein. Uh. Ah, maar naar Frankrijk, hè? daar ben je dan niet alleen. Ja, ja voilà, <lacht> we kunnen daar een, nieuwe, een nieuw seizoen op starten met iedereen die daar woont. Sterkelijk, <lacht> spin-off. <lacht> spin-off.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 I still remember these old country lanes When we did not know the answer Castle on the Hill from Ed Sheeran. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Tien voor negen, we hebben even gebeld met de makers van Thuis mm -hmm. om te checken waar Toon naartoe is. En ze weten het zelf niet. Echt ze zeggen, niemand weet het. Ze weten het. het dus niet. Lin van den Broek bij ons. Viv uit de VRT op Thuis, iemand zegt van, ja, het gaat altijd over thuis. We zijn, ja, soms kijken ze ook naar familie. Ja. En wel, straf, vrijdag komen Annie en Ray, de Boma en Albeir uit familie. die zijn samen 188 jaar. Uh, die hebben we nog nooit, ja. ja, Dat is voor vrijdag. Die komen naar hier? Ja. Hoe hm? dat? Ja, gewoon met... Uh... Gewoon met een auto, hoor. Allee, man. Speciaal vervoer en zo. Lekker. Ja, maar dat gaan, we, dat gaan we nog niet vertellen. Maar ze gaan hier geraken en ze gaan hier veilig geraken. Lin, je had één vraag die je absoluut wou krijgen van ons. Dit vind ik een hele mooie. Heb jij een plek die aanvoelt als thuis? Ja. Ja, ik vond dat een, een mooie vraag. Omdat je denkt zo, ah, thuis... Vroeger is dat zo, ah, thuis is waar dat mijn, en mijn ouders wonen of waar dat ik ben grootgebracht. Maar ik ben zo... Een globentrotter. Ik heb al zo wat overal gezeten en ik was me zo aan het afvragen wat maakt een thuis nu thuis? Is dat een plek waar je graag bent? Is dat het huis zelf? Maar eigenlijk gaat dat toch echt om met wie dat je daar bent. Want vroeger dacht ik altijd, oh, dat is mijn ouderlijk huis. Maar mijn ouders zijn dan uiteengegaan gegaan en dan voelt dat toch ook niet meer zo. Dat is dan toch weer anders. En dan heb ik wat daar en daar en daar gewoond. Nu woon ik in sint genesius roren dat is ver van waar ik geboren ben. Mm -hmm. Dus eigenlijk, ja, voor mij is nu, heb ik eindelijk dat gevoel van ah, ik ben thuis en dat ligt niet aan dat huis of aan dat dorp, maar met de personen die daar wonen, bij mij. Dat zijn is een gevoel, hè. Ik ja, denk, wel, maar dat. vroeger dacht ik dat dat in die bakstenen zat mm -hmm. of, of in het kleur van waarin in uw kamer geschilderd was, mm -hmm. maar dat is helemaal niet... Dus uh, ja, dat heb ik zo, begin ik zo wat te beseffen nu ik dertig ben. Een mooie om mee te nemen. En je gaat er nog mee trouwen, ook met degene waar je mee dan thuis woont. Ook al. Heel mooi. Heel veel plezier ermee. Hoe lang wil je in thuis blijven? Oh, dat weet ik niet, heb ik nog niet over nagedacht. Zolang dat ik het plezant vind, blijf ik erin. En het rennen. is nog altijd plezant. Ja, lang blijf je in Celebrity Masterchef? Ja. Dat zien we vanavond. Dank je wel, lieve Broek dat je er was. Geen spoilers. Hè. Dankjewel voor de wafels. Heel veel succes in, uh, in Masterchef en veel mm. plezier in thuis. Merci. Dank, en Zo Zometeen is dan Benjamin. Ik voel vandaag veel liedjes over thuis, bijvoorbeeld. Toch? Dan Hartman is it, relight my fire, save in Bornegen. Fire, Germaine Aerts, die is vandaag 86 jaar geworden. Gelukkige verjaardag. Vraag misschien een liedje aan bij Benjamin zometeen. Mm -hmm. En nog even heel snel, we hebben een scenarist van Thuis die kan vertellen waar Toon zit. Goedemorgen Co. Waar zit Toon intussen? Goedemorgen. Toon die zit eigenlijk aan het rondtrekken over heel de wereld. Ah, zo is het gemakkelijk. Dus hij kan nog terugkomen in Thuis. Hij kan nog terugkomen. We zijn weer helemaal mee. Dankjewel, Co. Heel fijne ochtend. En thuis natuurlijk bij ons op vrt en VRT Max. En zometeen Kickstart met Benjamin. We zijn trots op de artiesten van bij ons. Je hoort ze de hele dag lang op Radio 2 BNB mee. Check de Radio 2 app en DAB+. Radio 2. Elke dag telt voor twee.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 Denk al maar eens na over wat jij straks wil in Radio 2 Kickstart. En als je het hebt, stuur het dan maar door via de Radio 2-app.